8 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Meer dan 100 gewonden bij treinbotsing Amsterdam, tientallen gewonden nog in ziekenhuis. Partijen Tweede Kamer rekenen op verkiezingen. En presidentsverkiezingen in Frankrijk. <tieden> Bij de treinbotsing gisteravond in Amsterdam zijn meer dan 100 mensen gewond geraakt. Hulpdiensten waren uren bezig om gewonde mensen uit de treinen te halen. Burgemeester Van der Laan over het aantal gewonden. Wij hebben geteld 42 zwaargewonden die in het ziekenhuis zijn opgenomen. En ongeveer 75 personen die met lichte verwonding in het ziekenhuis zijn behandeld. De meeste slachtoffers zijn naar het vuurmedisch Centrum gebracht. Andere passagiers werden tijdelijk in de buurt van het ongeluk opgevangen. Burgemeester Van der Laan bezocht hen. Heel door de grote klap van de botsing. Maar ze gingen daar ook weer op een heel nuchtere manier mee om. Ze werden ook, uh, moet ik zeggen, heel goed opgevangen in die opvanglocatie. Ik heb ook met allerlei hulpverleners gesproken. En wat me bijzonder veel genoegen deed was dat ze heel erg tevreden waren over de onderlinge samenwerking. En uh, over hoe het allemaal is gegaan is qua hulpverlening. Premier Rutte heeft via de burgemeester zijn medeleven beduigd. Maar president Mark Rutte heeft gebeld om zijn betrokkenheid te tonen en om hulp aan te bieden. Dat is wat wij natuurlijk op prijs stellen maar Er wordt geen extra hulp nodig vanuit Den Haag. Ook minister Schultz van Hagen wenst alle slachtoffers veel sterkte en wil zo snel mogelijk weten wat de oorzaak van het ongeluk was. Verslaggever Karin Albers is in Amsterdam bij de plek van het ongeluk. Karin, hoe is het daar nu? Nou, ik ben net het trapje opgelopen, uh, dat mocht, van uh, de mensen die hier onderzoek aan het doen zijn. En ik sta nu uh, naast het spoor en heb dus zicht op die twee treinen, waarvan de neuzen nog steeds in elkaar gedeukt zitten, tegen elkaar aan, in elkaar. Um, er zijn nog lintige gespannen. er zijn hier mensen aan het rondlopen met van die fluoriserende jasjes. Er is natuurlijk ook de hele nacht onderzoek gedaan en dat gaat nog wel even door. Want het wordt nog een hele klus om uit te zoeken wat nou de oorzaak was... En wat ze daar... Ik heeg nog een beetje, sorry. Dat was omdat ik even een sprintje moest trekken om um, hier op tijd te zijn. Ik begrijp het. Uh, om hier naar boven te klimmen. <laughs> en um, ja, wat, wat er uh, verder nu te zien is... Ja, de, de, de treinen staan hier, de deuren zijn allemaal open. Uh, overal linten gespannen. Je mag overigens wel weer vlak bij het talud komen. Gewoon de straat die hier beneden aan het spoor ligt... die was gisteren de hele dag afgesloten... zodat ook uiteraard de, de slachtoffers uh, goed konden worden afgevoerd... en naar uh, ziekenhuizen konden worden gebracht. Journalisten werden toen veel meer op afstand gehouden. Nou ja, goed, en dat is inmiddels uh, opgeheven... omdat uiteraard alle mensen uh, lang en breed... of in het beste geval thuis zijn of in het ziekenhuis zijn. Het... Dus er is hier een activiteit, maar dat zijn nu vooral de onderzoekers die bezig zijn. En waar zijn die onderzoekers van? Uh, er zijn uh, twee instanties die onderzoek doen. Dat is de Onderzoeksraad voor Veiligheid, onder leiding van Tjibbe Joustra, die hier gisteravond ook zelf heeft uh, rondgekeken. En dat is de inspectie Leefomgeving en Transport. Ja, grote vraag natuurlijk. Uh, is er al iets te zeggen over de oorzaak? Nou, op dit moment niet. Dat zou speculeren zijn. Dus dat zal ik ook maar niet doen. Um, en dat is natuurlijk een van de dingen waar ook onderzoek naar wordt gedaan. Uh, Eén van de machinisten is aanspreekbaar. Dus die is al wel gehoord. Maar de ander is nog niet aanspreekbaar. Um, die, is, die hoort tot de, tot de zwaargewonden. Dus uh, ja, daar zullen ze toch ook op moeten wachten. En ja, wat, wat de oorzaak is, nee, dat is niet te zeggen. Uh, dan het treinverkeer, dat ligt nog stil daar natuurlijk. Is daar nog iets over te zeggen? Ja. Nou, het. Het meest optimistische scenario, maar dat is dan ook wel buitengewoon optimistisch als ik dit zo bekijk, is dat er rond één uur weer heel voorzichtig gereden zou kunnen worden. Maar goed, kijk ik nu hier en ik zie hier die treinen staan. Die moeten nog worden, nou ja, dat onderzoek loopt nog. Dat moet dan vervolgens weggetakeld worden. Ze beginnen met de Intercity en vervolgens gaan ze de stoptrein weghalen. Dan moet er nog gekeken worden naar het spoor. Is daar schade? Moet dat hersteld worden? Dus uh, ja, dat, dat optimistische scenario klinkt mij heel optimistisch in de oren. Maar het zou vanaf één uur misschien weer mogelijk zijn.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 ANWB ah, verkeersinformatie hoort het zo uitgebreid in het nieuws. Bij Amsterdam is er een aanrijding op het spoor gebeurd. En daarom rijden tussen Amsterdam en Haarlem, Amsterdam en Schiphol. En tussen Amsterdam en Zaandam geen treinen. Er rijden wel bussen, maar de vertraging is toch meer dan een uur. Kennen sponsort UEFA 2012, en jij kan het meevieren.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 Maar alleen op specifieke plekken in Nederland. Sterker nog, voor sommige geluiden moet je echt de hort op. Moeite doen. En dit is zo'n geluid. Dit is een balsende eidereend. Eidereenden vind je alleen op en rond de Waddeneilanden. En dan zitten ze bij voorkeur op droogvallende mosselbanken en platen. Ruim een vijfde van de populatie eidereenden in ons land broedt op Rottemerplaat. En daar zitten op dit moment 585 vrouwtjes en 1056 mannetjes. Net eergisteren geteld door natuurfotograaf Hans Roersma... die daar samen met zijn partner voor Staatsbosbeheer de waddenvogels monitort. Eider ene zijn schelpdiereters. En dus is hun aantal een goede indicator voor hoe het met het wat gaat. Dat het niet goed gaat met de eidereenden blijkt uit de cijfers die Hans de afgelopen jaren noteerde. Vorig jaar broede er 400 paardjes, maar in voorgaande jaren lag dat aantal twee keer zo hoog. Een van de oorzaken zou de strenge vorst van afgelopen twee jaar kunnen zijn. Waardoor zelfs de kokkels bevroren. Ja, dan hebben ze ook nog een IQ niet mee. Volgens Hans Roersma is de eidereend een niet al te snuggere vogel. Weerloos in al zijn zulligheid. Zo gaat moeder Eend bij afgaand tij met de pullen aan de wandel door de slenken naar de Waddenzee. En hongerige meeuwen weten met simpele trucjes de moeder af te leiden... en plukken de kuikens als kant-en-klare snacks van het Wad. Vooralsnog valt er weinig te snacken, want de eenden zitten nog midden in de bals. Maar ook in deze ogenschijnlijk romantische tijd heeft de vrouwtjes het zwaar. Omdat er veel meer woerden zijn dan vrouwtjes-eenden... wordt ze soms wel door dertig mannen tegelijk belaagd. Stel je voor dertig mannen die zich op je storten. Arme, arme eider-eend. Oh. Goedemorgen. Sneeuw in de lente en insecten in je soep. Niks is uh, onmogelijk vanochtend. We hebben het over springsnow. Wat dat is, hoort u straks. En er is een nieuw kookboek verschenen... met de lekkerste recepten voor springkanen, taartjes en meelwarme muffins. Mm, mm, daar. Kan niet wachten. Niet iedereen denkt dat insecten ook echt... de toekomstige eiwitbron van Nederland worden. Maar wat eten we dan wel over 50 jaar? En verder, bejaarden tussen de geraniums in plaats van daarachter... en Politiek Nederland... Wat er nog van over is, schaart zich achter onze petitie... tegen wilde dieren op Marktplaats. Wij zijn Jannie Nabring en Menno Bentveld. En tot tien uur is dit Vroege Vogels. Ja, sneeuw in de lente. Het lijkt onwaarschijnlijk, hoewel het best koud is op dit moment. Maar gisteren is in Amsterdam snow begonnen sneeuw, een festival dat aandacht vraagt voor een bijzonder natuurverschijnsel. Want in het centrum van de hoofdstad staan tienduizenden iepen en zo rond Koninginnedag verzorgen die een prachtige sneeuwbui met bijbehorend sneeuwdek... als ze hun zaadjes laten vallen. Niet allemaal op hetzelfde moment, want er staan maar liefst 32 verschillende soorten iepen. Ja, er is een speciale Ieperroute uitgezet. Joost Huizing wandelt door Amsterdam samen met organisator Saskia Hogedoorn... en bomenconsulent Hans Kallier. Dit is een hele mooie. Dit is een prachtige iep. De blaadjes komen er ook al aan, maar je ziet nog volop al die groene zaadjes. Dat zijn zaadjes, zaadjes. hè? Dat weten de meeste mensen niet. Nee, nou, ik, ik wist het zelf eerlijk gezegd ook niet. Ik heb jarenlang gedacht, als ik dat eerste lentegroen in de stad zag... Dacht, oh, het heerlijk, de blaadjes komen weer aan de bomen. En ik heb het nooit gezien dat dat dus helemaal geen blaadjes waren. Pak er eens eentje op. Even kijken. Het is een heel mooi... Lichtgroen, nog... hartvormig bijna. En er zit nu nog een heel mooi rood zaadje in. Wat te vroeg gevallen zijn, want ze zijn nog niet rijp. De massa gaat eigenlijk een beetje meer gedroogd. En dan is het ook wel wat geliger met een bruin hartje. Ze zijn prachtig. En dit is dus die lentesneeuw. Ja, vanaf nu uh, vallen ze uh, massaal uh, van, de, uh, van die prachtige ieping. Jij zegt ook iep of om? Ja, ik, ik zeg iep, maar ik vind het woord om toch wel uh, veel mooier, hoor, als ik eerlijk ben. Maar het is precies hetzelfde. Ja, het is precies hetzelfde. En de, en de Belgen noemen het nog echt om. Die kennen het woord iep uh, niet eigenlijk. Dus. We gaan zo meteen een stukje van uh, jullie mooie wandeling volgen. Maar dit is een van de hele mooie hier. Dit is vlak op de hoek van de Prinsengracht en de Reguliersgracht, geloof ik. Ja, tegenover de Duif. En is dit een hele speciale iep? Of is nou, dit een van die 75.000... Uh, Nee, nee nou ja, dit is een, een echte Hollandse Iep, uh, die zeg maar, tot 1940-50 massaal geplant werden. Echt uh, in het westen van Nederland, en het noorden van Nederland, uh, de kustgebieden stonden echt massaal uh, aangeplant met deze Iep. Het is de Amsterdamse boom. Ja, nou, het is eigenlijk een kustboom. En ja, de boom is eigenlijk uh, min of meer verdwenen hè, uit het landschap vandaan. Maar je moet bedenken dat echt 80-90 procent. Uh, van de bomen in het landschap uh, bestond uit deze iep en ook nog wel uh, deze soort. Maar ja, als gevolg van iepziekte die in de jaren 20 hier geïntroduceerd is... zijn we eigenlijk bijna al die bomen kwijtgeraakt. Ja. En zitten we hier toch eigenlijk uh, op een soort schiereiland nog waar maar, de iep behouden is. Maar de, deze is behouden? Ja. Enig idee? Het is een, uh, een oude iep. Maar enig idee hoe oud? Nou, deze is ongeveer 70 jaar oud. 60, 70 jaar oud. En we gaan wandelen. Ja, Kom op. Ja, we gaan wandelen. Kan je nou die, die 32 soorten makkelijk herkennen? Je moet er wel iets langer in zitten hoor, maar uh, als je erop gewezen wordt, dan uh, kan je dat wel goed zien. Je ziet bijvoorbeeld van die strak opgaande modellen, dat is waar we nu ja? niet bij staan. Maar je ziet ook van die bloemkoolachtige uh, types, dat zijn die echte Hollandse iepen. Uh, en heb je goudiepen. heb je nou ook goudiepen, die staan massaal in de, in de tuin, hè? die blijven ook ja. veel kleiner. Qua kroonvorm, qua bladkleur, qua bladvorm. Qua hoogte uh, zijn er grote verschillen uh, uiteindelijk. Dus uh, als je wat langer meedraait, dan uh, zijn ze aardig uit elkaar te houden. En dan ga je er nog meer van genieten? Ja, zeker. Ja, Ik geniet eigenlijk vooral van de, van de zaadjes, van de lentesneeuw. Van dat dwarrelen, van de sneeuw. En, en, en ik vind het wel mooi, he, als je Hans wordt praten... dan wil je eigenlijk liefst alles van die boom weten. Maar uiteindelijk gaat het ons om het, het verhaal van die boom van Amsterdam... en om mensen... Oog te laten hebben voor uh, de schoonheid van die lentesneeuw En mensen ook de vraag van, breng die in beeld. Uh, Maak er Fotos, een foto van, video. een video. Hè? Catch the spring zo. Het gaat om 75.000 ypen. Ja. Om hoeveel van die zaadjes zou het gaan? Ja, echt miljoenen en misschien wel miljarden. Ja. En die gaan vanaf nu eigenlijk een maand lang dwarrelen. Ja. En dat doen ze ook zo mooi. Ja, wervelen, ja. ja. Het is echt, als je dan zo'n zo lentebriesje hebt... en de zon schijnt, het is een beetje warm, zonder jassenweer. En je, je ziet zo die, die, die wervelingen over straat gaan. Je hoort die zaadjes ratelen over de grachten. Het is prachtig. En als je dat ziet, dan denk je echt... Nou ja, Ik kan me helemaal een, een lange speelfilm door Woody Allen <laughs> voorstellen. Spring snow in Amsterdam. En... Um, ja, we staan hier nu bij de reguliersgracht uh, Hoekkerkstraat. Ja. Dit is echt zo'n punt waar al die zaadjes zich verzamelen in nog die Nog een paar weken. Ja, nog even wachten. Ze zijn nu nog IP, die moeten echt hun zaadjes nog ontwikkelen. Ja, ja want die het, het, de bloei, de bloei die is al geweest bij deze die we net gezien hebben. Ja, die is eigenlijk al pak dat een gegeten. beetje zes weken geleden is dat gebeurd. Hè. Zo beetje... En dat valt nauwelijks op. Ja, dat, ja dat Als je, dat, als je, als je het, weet, het over hebt, dan, ja, zie, ja, je dan, dan, dan ja. zie je het. Maar ja. ik heb het ook nooit eerder gezien. Hans had me verteld, van, nou, op een gegeven moment dan, als je goed kijkt, zie je een soort rood-paarsige waas. En, ja, um, dat zijn kleine friemeltjes. Ja, maar als je dan eenmaal kijkt en weet hoe het, hoe het is. en als je dan zo'n bloemetje van heel dichtbij zit. dan denk je eigenlijk, waarom hebben we niet ipe takken in plaats van van bij de bloemist? Want he, dan zet je dat thuis ja. in een vaas neer. Er kwam op een gegeven moment iemand die zei: van, Ik heb hier wat takken voor je, dan kun je zien hoe het gaat. Nou, en dan heb je eerst die prachtige kleine bloemknopjes. En daarna zie je zo die zaadjes eruit komen en dan ook nog blaadjes. En dan denk je, het is een, echt een, een feest uh, om naar te kijken. Fantastisch Hans, je ja. hebt iemand binnen een jaar tot ambassadeur van de Utre ja. gemaakt. Ja. Hè? Ja. Ja. ja, mooi hè. We volgen gewoon op straat de zaadjes. Ja. Hè? Je ja. Ziet ja. Ze over. Als je er eenmaal op gaat letten, zie je ze ja. overal. Ja, ja, ja, En dit nog maar het begin. hè? <laughs> Ik zou eens wel de boom uit kunnen kijken nu. Ja. Kijk, maar die duiven die ja, hier lopen, die blij, hè? op straat... Die zijn nu reuze enthousiast, hè? want die pikken al die zaadjes. Het schijnen lekkere zaadjes te zijn, hè? ook yeah. voor mensen eetbaar. Nou, ze zijn uh, zeker eetbaar. Maar we hebben nu uh, patisserie Holtkamp. die uh, gaat speciaal lentegebak maken. wat uh, bij de hortus ook uh, verkrijgbaar is. En daar zitten de Ieperzaadjes op. Ze smaken heerlijk. Hè? Het zijn kleine nootjes, zijn het eigenlijk. Ja. En, en ja, we kunnen zo wel eentje. misschien lukt dat nog even van de boom halen. En dan ja. kunnen ze je even het proeven. Dat is een plek waar dat kan. Oké, okay, nog ja, okay, ja. smaak. Maar dit is in een etalage. Ja. En er zijn schilderijen met ipe. Dit heet Wervelwind, ja, daar kan je je meteen iets van voorstellen. Dit heet gecontroleerde Ipe dat is van Tamar Rubinstein. En dit is een prachtige ets door Barbara Wiggershoed. Het is echt een festival aan het worden, hè? Ja, het, het is uh, ontzettend mooi om te merken hoe enthousiast... er vanuit hele verschillende hoeken gereageerd is op het idee... om hier uh, met elkaar iets van te maken. En, uh, de magie van de lentesneeuw te vieren... En je ziet dus, uh, he, van alle kanten uh, kunnen mensen daarop aansluiten. He? Vanuit de, de kunst, vanuit de, de historie, vanuit de natuur. We kunnen dat met z'n allen eigenlijk doen. Op de hoek van de Amstel en, uh, en de Prinsengracht. Ja. Misschien kunnen we er ook hier wel bij. Dat, ik heb van Hans geleerd dat bomen bij bruggen altijd veel hoger en groter worden omdat ze meer ruimte hebben voor de wortels. Kijk erbij, Hans. Even kijken hoor. Ja. Nou. nou. dit is een handje vol. Ja. Uh, eentje voor jou, Hans. Ja, eentje voor mij. Ja. Jij eentje? Ja. En dan? De smaak komt ietsje later, hè? Het heeft wel inderdaad nood. Een uh, beetje hazelaar ja. ja, een beetje nootachtig. Ja. ja. Op, Helemaal... Een beetje rucola aan die uh, ja. groene blaadjes. Ja, ik. Ja. Ja. ik kan me heel goed voorstellen als je dus ergens een plek hebt waar je het echt goed kan plukken, dat je daar echt een geweldig ja. gerecht mee kan maken. En als het nu de komende dagen een beetje gaat waaien, ja, dan, dan komt er sneeuw. Dan komt er sneeuw. Ja. We krijgen bijval van wat zijn dat? Meerkoetjes, meerkoetjes. Ja, ja, ja, ja. ja. Ongetwijfeld eten die ze ook hoor. Het verhaal gaat dat als je een artiest met een kruiwagen met yperhout uh, binnenkomt... dat de olifanten al beginnen te dansen en de giraffen. En we gaan ook die uh, zaterdag, gaan we, die giraffen gaan we dus van feestmaaltijd bereiden. En dan denk ik van ja, er moet toch iets in zitten dan, hè? Iets magisch. Ja, dat kan ik me gewoon heel goed voorstellen. Het evenement Springsno duurt nog een uh, maand lang tot 21 mei... met een expositie in de Hortus en een speciale Ipenroute van Arboretum naar de Hortus. Om even in sneeuwsferen te blijven. Wat was dit Snowy's team uit de film Kuifje en het geheim van de eenhoorn. Muziek van de Amerikaanse filmcomponist John Williams. Deze week is in de buurt van Doesburg in de Oude IJssel een otter uh, losgelaten. Het is de eerste van in totaal tien dieren die dit jaar zullen worden vrijgelaten... om de populatie otters in Nederland te versterken. Het project is een initiatief van het Wereld Natuurfonds en van Stichting ARK. Rob Buiter was erbij toen otteronderzoeker Freek Nieuweld... de schijf mocht opentrekken om het dier vrij te laten. Die kan als het goed is, kun je die vastpakken... Moet je oppassen, want hij grijpt hier tussendoor. Ja, zo zit hij je oppassen voor de scherpe klauwtjes? Ja, nou, hij vindt vingers erg lekker. Ja, Kun je er zo uit? Hou zo. Ja. En dat was hem. Er staat uh, Johan Bekkers bij te glunderen. In één streep springt het dier zijn kooi uit. En alsof je het ruikt hè, waar het water is. Door het riet het, het, water het water in. Ja. Kijk, daar zie je inderdaad uh, wat uh, kringen waar die, uh, het water in gegaan is. Ja, ja, en ja, ja, ja. moet zich nou zelf redden. Dat is uh, het voornaamste wat er nou uh, moet gebeuren. En daar hebben we verder geen grip op. Dus, uh, Want waar komt dit dier nou vandaan? Uh, deze kwam uit de Natuurpark Lelystad, daar is hij uh, 14 dagen geweest, een beetje socialiseren. Hij is uh, alleen opgekweekt als verwezen otter in uh, de Voekelhelding in Friesland. Prima verzorgd, maar uh, daar moest hij eigenlijk weg. Hij zat er vrij onrustig, ging wennen aan mensen en dat moet natuurlijk niet. We hebben, nog ja, Je ziet hem nog zwemmen. Oké, okay, daar zwemt hij inderdaad. Het vindt heel rustig naar de overkant. Hij trekt zich niet veel aan van de drukte hier. Nou, hij is toch wel wat mensen mens, gewend, maar hij was wel erg aan het vanmiddag. En ook, ja, goed, het is nog een jong beest, een jaar ongeveer. Dat is eigenlijk een prima tijd om hem los te laten. Waarom hebben jullie deze plek nou uitgekozen om hem los te laten? Nou, Van origine, de wet zegt dat hij weer terug moet op de plek waar hij vandaan kwam. En dat is Kalenberg Weerribben. Maar dat zit vol met otters en we weten dat het geen zin heeft. Die worden onmiddellijk weggepest. En dat weet iedereen tegenwoordig. Dus dat heeft geen zin. Dus uh, hebben we hebben gezegd, nou, er zit in het nog een, een aantal otters. En jaar uh, is een mannetje gesneuveld. Dus deze komen plek zou die mooi uh, moeten kunnen vullen. En dat is echt de bedoeling. Maar je weet natuurlijk nooit, wij kunnen een hoop plannen. Maar ze moeten het zelf uitzoeken. Maar Johan Bekhuis komt er ook nog even bij staan van uh, ARK. Jullie zijn samen met Wereldnatuurfonds uh, de initiatiefnemer om uh, dit dieren opnieuw... Uh in het wild uit te zetten. Nou zegt bijvoorbeeld de vereniging Das en Boom... die zegt van, ja, je kan uh, nieuwe otters uitzetten tot je een ons weegt. Maar als je het leefgebied niet op orde hebt... als de overheid zich niet aan de beloftes houdt... om dat leefgebied groot genoeg te maken... ja, dan heeft dat allemaal niet zoveel zin. Hoe kijk je die tegenaan? Kijk, hier heeft zich spontaan een kleine otterpopulatie gevestigd. Dat laat zien dat het gebied geschikt is. De dieren vinden het geschikt. Die hebben zich hier voortgeplant. En natuurlijk valt er nog een hoop te verbeteren op het gebied van, leef, van, van leefgebied voor de otter. Maar er zijn al eh, lito-kansen nu. Dat zie je in de kop van Overijssel, dat zie je in Friesland. Dat zie je ook nu langs de rivieren. Er worden eh, maatregelen genomen om ik zeg, een riskante verkeerssituatie... waar de otter makkelijk onder een auto komt om dat eh, te verhelpen. Dus er zijn eh, tal van mogelijkheden al voor de otter. En dat laatste ze zelf ook zien, de dieren in de kop van Overijssel. Die populatie doet het uh, redelijk goed, die breidt uit, die zoekt zichzelf nieuwe plekken, zoals hier waar op de plek waar we nu staan. Nou, en hier past er dan goed een verweesde man bij. Nou, dat is dan zo gebeurd. Dus met wat uh, hulp kunnen we dat nog verder uh, stimuleren. Ik, ik denk dat over 10 tot 20 jaar uh, overal in Nederland weer uh, otters kunt verwachten. Ja. Dus hoe ziet het er nu naar uit? En natuurlijk moet je, moet je, ze, moet je voorkomen dat ze allemaal platgereden worden... om het zomaar ze uit te drukken. Hetzelfde eigenlijk met de dassen. En je ziet, als je die gericht die maatregelen neemt... en dat zie je ook in de weerreben, daar zijn uh, mooie tunneltjes gemaakt... daar maken ze gebruik van. En dat gaat hartstikke goed. En er zijn natuurlijk otters die uh, gaan zwerven zoals dit mannetje dit uitgezet is. Ja... Je weet niet of hij hier blijft. Dat, dat, hij krijgt straks uh, gaat hij misschien wat zwerven. Misschien blijft hij. Heeft hij een zender? Niet. Kunnen jullie hem volgen? Of, uh... Nee, hij heeft geen zender. Nee. Dus we gaan hem, uh, er wordt hier wel gemonitord, wordt gekeken uh, of hij uh, uitwerps er achterlaat. Er staan hier en daar in de trein ook wat uh, nachtcamera's. waarmee je uh, het dier, mocht je op de kant komen, uh, kan filmen. Dus je kunt hem wel in de gaten houden. Maar jullie inschatting is dus niet dat het eh, tot in lengte van jaren nodig zal blijven... om, om uh, af en toe uh, nee, nieuwe uh, dieren uit te zetten nee, vanuit gevangenschap? dit project is mede voortgekomen het feit van... nou, misschien is het goed om nog wat meer genetische variatie te hebben. Uh, we hebben... Uh, kijk, bij zo'n eerste herintroductie hadden we niet de, de beschikking over tientallen alters. En wat je nu ook ziet is dat in, in Duitsland breiden ze ook. We hebben hier ook een paar mannetjes gehad uit Duitsland. Dus als dat zich in deze... Ja groep otters hier aan de oostgrens vestigt. En dat is al gebeurd. Want het mannetje wat zat kwam uit Duitsland. Daar dan, dan, en, en, en, en je kunt hier nog wat uh, uh, vreemd bloed bijplaatsen. Nou, dat is uh, ideaal. Vergeet niet dat die otter er zelf voor gekozen heeft om hier te gaan zitten. Ja. Het, het, het is al... Uh, we staan hier in de buurt van Doesburg. Maar ik bekijk de kaart van Nederland. Dus het, is, het is al heel wonderbaarlijk dat een otter vanuit de weerribben via de IJssel uiteindelijk dit gebied bereikt. En dit is een fantastisch uh, otterleefgebied. Die heeft al heel wat hindernissen genomen. Heeft wat veel hindernissen heeft genomen. heeft al vreselijk veel mazzel is... gehad, zou je ook kunnen zeggen. Ja, maar je, het, je zou ook kunnen zeggen, die otter is, is wat mans. Die kan wat. Die kan zich uh, over hele grote afstanden verplaatsen. Die is in staat om overal geschikte gebieden te koloniseren... en daar uh, kleine populaties uh, te beginnen. En natuurlijk is Nederland, met het drukke verkeer... Is geen uh, makkelijk land voor een otter... Maar uh, dat geldt voor meer dieren. Dat geldt ook voor uh, uh, hazen, dat geldt ook voor egels... Uh, dat geldt ook voor uh, boommatters en uh, Ja, maar ja, dassen. Daar, zi daar zijn er een stukje meer van. Ja, maar toch, ik, ik durf te voorspellen... je ziet ook aan de populatie otters in Duitsland... die komt langzaam maar zeker richting Nederland... We hebben nu in Nederland een kleine, maar groeiende populatie. En natuurlijk heeft hij onze steun nodig. Ook onze overheid zou daar gerust nog wat meer aan mogen doen... om het ja, land nog geschikter te maken. Ja, ik wou zeggen, hoe kijken jullie dan aan tegen dat pleidooi van, van Das en Boom... van de, uh, overheid, doe wat je beloofd hebt. Maak dat leefgebied geschikt. Ja, dat geschikt. vind ik ook. Ik vind ook dat Ondersteunen we, jullie dat, dat pleidooi Ik dat, dat de overheid gerust een tandje bij mag zetten. Maar intussen gaan wij ook aan de gang. En proberen wij, als er bijvoorbeeld een verwezen otter ergens is... die hierbij past, om die hier een plek te geven. Ja, deze is in ieder geval in blakende gezondheid net het water in gesproken. Ja, je hebt het gezien. Dat, dat, dat succes hebben jullie ja. in ieder geval in de pocket. Nou ja, het blijven door mensen opgevoerde beesten. En dat is altijd een beetje tricky. Even een uh, beetje met de billen bij elkaar of hij niet de toeristen nou ja, opzoekt. Pre Precies, van, ja. maar uiteindelijk is het zo dat de ervaring met deze beesten... als ze niet al te veel aan, aan, als schoothondjes als, als zijn opgevoed, dat het meestal goed gaat. We wensen hem behouden vaart, zullen we zeggen. Ja, ja zeker. Ja, zeker. ik heb er alle vertrouwen in. Als ik dit gebied zie, word ik helemaal enthousiast. Want uh, het is werkelijk maar een fantastisch leefgebied voor een otter. Dus ik zie uh, volgend jaar uh, hier wel weer jonge otters uh, tevoorschijn komen. Behouden vaart dus, otter otterhenken, lang en wild leven. Vroege vogels is zo terug na Ster en Nieuws gelezen door Mark Visser.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 ProRail zegt dat de kans groot is dat het treinverkeer aan de westkant van Amsterdam ook na één uur vanmiddag nog geruime tijd ontregeld zal zijn. Het onderzoek naar het ongeluk van gisteren is vanochtend voortgezet en pas daarna zullen de treinstellen worden weggesleept. Het is nog niet duidelijk hoe het kan dat de twee treinen op hetzelfde spoor reden. Een van de machinisten van de treinen die bij het ongeluk betrokken waren is nog niet aanspreekbaar. De andere machinist die lichtgewond raakte heeft bevestigd dat beide treinen reden toen het ongeluk gebeurde.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 Maar de kans is klein dat de oppositie daaraan gaat meewerken. En de Fransen kunnen vandaag naar de stembus voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Tot acht uur vanavond mogen ruim 44 miljoen Fransen stemmen op een van de tien kandidaten. In de peilingen heeft de socialistische presidentskandidaat François Hollande... een lichte voorsprong op de huidige president Nicolas Sarkozy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 Stil, sterk werk. Wordt ook een ideale belegger. Iemand die belegt met hart en hoofd. In microfinanciering, biologische landbouw of cultuur bijvoorbeeld. Vraag het je adviseur of kijk op triodos.nl. Vijf minuten over half negen u bent weer terug bij Vroege Vogels... hier in het kapitaal in Sraveland. Midden in het bos, de vogeltjes buiten. Even luisteren naar onze buitenmicrofoon. Zanglijst horen we daar. Ganzen op de grond. Ja. Um, wij kunnen putten uit een rijke bron van columnisten en het rad der columnisten draait en weest uit wie deze week aan de beurt is. de Vos. Ja, direct maat. Jaap Dirkmaat, oprichter van Das en Boom, Nederlands bekendste natuurbeschermer. Hij schrijft deze dagen zijn vingers blauw. Vooral met brieven aan Henk Bleker, voor zolang als hij er nog zit. De meest recente brief verstuurde hij deze week een oproep om maatregelen te nemen... om het korhoen voor uitsterven te behoeden. Als Bleker niet tijdig reageert, volgt een dagvaarding en kort geding. We vermoeden dat er ook in de kolom van Jaap wel een rolletje is weggelegd... voor de staatssecretaris. Luister naar Jaap Dirkmaat. Natuur hoef je in dit volle en intensief benutte land als het onze niet te verbinden. Dat is althans de stelling van staatssecretaris Bleker. In de Kamer krijgt hij vanuit zijn eigen partij veel bijval... voor het schrappen van de ecologische verbindingszones. Ger Koopmans, Kamerlid het CDA en boerenzoon uit de Korrewolf provincie Limburg... weet als geen ander dat de konijntjes, zoals Ger Koopmans... alle beestjes in gods schepping pleegt te noemen... best wel van het ene bosje naar het andere door boerenweides en maaisakkers kunnen gaan. Daar zijn helemaal geen dure verbindingszones voor nodig... Wel nee, de twaalf robuuste verbindingszones die door het kabinet geschrapt zijn... dienen slechts een linkse hobby, duur en elitair. Als het aan Koopmans ligt, kan er fors bezuinigd worden op de natuur. Die haaringfietsluizen vond hij ook al niks. Die hoefde niet op een kier. Die vissen konden best over land nog in de sloot terechtkomen. Zo kan er ook 100 miljoen van de staatsschuld af... als staatsbosbeheer 17.000 hectare natuurreservaten... buiten de ecologische hoofdstatuur aan derden gaat verkopen. Liefst voor de hoogste prijs. En zo rekende hij, laatste staatssecretaris Breker voor, uitstervende korhoenders bij staatsbosbeheer en het natuurmonument op de Holteberg zijn 60 keer zo duur als die op het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Daar kosten ze immers maar 1000 euro per stuk. Ze leven dan maar drie maanden, maar, zo vond Koopmans, het blijkt opnieuw dat particulier natuurbeheer veel goedkoper is dan die dure elitaire natuurorganisaties met veel te grote kantoren. Koopmans en de door hem bespeelde staatssecretaris... lijken bij al hun bijsturingen in het natuurbeleid toch vooral geleid te worden... door zorgen om de staatsschuld en ook de natuur moet nu eenmaal inleveren. Toch herinner ik me een moment, vorig jaar, ergens in het najaar... toen Nederland nog in de race was om de wereldkampioenschappen voetballen te organiseren... dat Johan Derksen, een man die ik nogal zeg reinig vind met een sigaar in zijn hoofd... bij Bouwen Witteman tegenover Ger Koopmans zat... Derksen vond dat we tegenover alle bezuinigingen op het onderwijs, cultuur, zorg, die kampioenschappen niet zouden moeten willen als land. Bovendien zouden de grote steden, de dure stadions, niet zelf gaan betalen en moest het Rijk dus wel bijspringen. Hij wist dat het ongeveer om zo'n 500 miljoen euro zou gaan. Na die kampioenschappen had je daar niets meer aan dan die lellen van stadions. Kijk maar naar Zuid-Afrika, riep hij. Ze staan letterlijk te verkrotten. Maar Ger Koopmans, die niet voor dit onderwerp gekomen was... ontpopt zich spontaan en onverwachts als een groot voorstander... van een paar weken volksvermaak van formaat. Anders dan bij de natuur mocht dit voetbalfestijn... rustig 500 miljoen euro kosten. Zo zie je maar. Wij allemaal ons een week hullen in oranje... met een toeter door de straten heerlijk blij met een bal in een of ander doel. Dat is toch veel beter dan de zalmen terug in onze Waal of Maas... vooral terug in onze beken of korhoenders weer balzend op de heide. En ik moet toegeven... Het heeft wel wat onbekommerds, naïefs, om naar een rollende bal te kijken... en je niet te bekommeren om de gekwelde natuur en de volrakende planeet. De van het Nationaal Orkest van België speelden een stuk van Amerikaanse communist George Botsford. Black and White Rag heet het. Pim Lemmers is uh, imker en heeft ruim 30 bijenvolken onder zijn hoede. Hiermee trekt hij in een soort roadshow langs kwekers, beheerders, gemeentes. Niet alleen om de bijen hun bestuivingswerk te laten doen, maar ook om aandacht te vragen voor het jaar van de bijen. 100.000 bijen gaan, verdeeld over vier kasten... naar vrijteller Ed Schouten in Zwaagdijk bij Hoorn. Zijn perenbomen laten voorzichtig de eerste bloesem zien. Tijd dus voor de bijen om aan de slag te gaan. Jeanette Paramoor is erbij als de bijenkasten op de trekker worden gezet... voor een ritje naar de boomgaard. Hij ja, goed vast, ja, dat had je ook niet verwacht hè? vanmorgen toen je stolde achter op de tractor... Samen met honderdduizend uh, bijen. Ja, nou ja, we zagen net nog wat bijen rondvliegen. Maar het is nu rustig. Ed, hoeveel wil je die hebben hier? Eén. Eén. Heb je nog vorstgade, Ed? En dit is allemaal op fruit, dit is allemaal bloesems deze. En die hoeft dus helemaal vol te zitten met, uh, met bloesems. Dan zie je die boom daar bijvoorbeeld ook. Het bijna helemaal, uh, heel weinig zit eraan. Dat dus zijn allemaal uh, knoppen die bevroren zijn. Oh. En dan hoop ik dat de prijs het compenseert. Maar dat zal het even afwachten hoe, uh, hoe zich dat gaat ontwikkelen. Nou ja, misschien dat de bijen kunnen helpen? Ik hoop dat het positief bijdraagt ja? inderdaad, ja. Ja, ja. Want dat weet je eigenlijk niet zeker, hè? Nou, het is niet 100% zeker. Het is bewezen dat het zo is. Er is ook heel veel bestuiving door middel van, van de wind en dergelijke. En uh, gewoon insecten die hier ook in de natuur uh, zwermen. Zoals zweefvliegen, hommels en dergelijke. Dus er gebeuren eigenlijk allerlei andere bestijvingen. Door de wind komt er ook heel veel bestijving, Dus uh, afwachten ja. hoe dit jaar gaat. Ik hoop dat het mooi weer wordt. Dan gaat het wat sneller allemaal. Vlak onder een boom is dat een goede plek? Nou, ze staan prima. Ook het zonnetje. Ja. Dus we erop zetten dan Zo, De vliegopening gaan we. Hier gaat hem zo. die oké. zo. Oké. Die staat goed zo. Riempje los. En maar wacht even, waar moet ik gaan staan? Ik oh, kan gewoon blijven staan hoor. Sta ik niet in een aanvlieger? Nee, ja. als het nog dicht is, is niks te maken. Oh, okay. Klepje open. Kijk, je ziet er zit een stukje plakband. Mm -hmm. Dat halen we er zo af. Eens even kijken. Kijk, oh, daar zijn de eerste dames al die denken. Eens even kijken, jongens. Hup. Oh, wacht, heb jij een handschoen voor me? Want... Ja, wat wil je? Als je anderhalf uur opgesloten zit, dan wil je eruit, kijk eens. Mm -hmm. Ja, ik uh, kijk met gepaste oh, afstand dit, kijk ik toe, maar er ja, zijn er tientallen nee, die al meteen naar buiten komen. jongens, ze komen naar buiten. Ik heb ze gisteren aan verteld, we gaan. Ja. Nou, nee, moet kijken hoe blij ze zijn. Er gebeurt eigenlijk niks, hè. Pim, kan je even de microfoon erbij houden? Oké. Okay. Nou, wat moet ik ze, wat moet ik ze vragen? Niks. Ja, volgens mij heeft die het heel erg naar zijn zin. Zo, al. MUZIEK Kijk, en dit is dus waar iedereen het over heeft, over die reinigingsvlucht. Hè? De, de, de bijen die poepen een aantal keren per jaar, vooral in, uh, wanneer ze de winter uh, uitkomen. En dan zie je allemaal van die stipjes, zie je dat? Hier, hier, dat zijn die stipjes. Nou ja, het is rustig. Wat ik vaak zeg, je wel, Spim, die bijen zijn altijd heel actief, maar op zich in de kast klopt het wel. Maar buiten de kast uh, zijn het eigenlijk net ambtenaren, ze beginnen om een uur of tien. Als het waait, werken ze niet. Als het regent, blijven ze lekker binnen muren vieren, stoppen ze er weer mee, dus ja, misschien wel. Even opschuiten dan eruit gaan. Zo. De laatste 25.000. Kastjes openmaken. We gaan een plakbandje eraf halen. Eén, wij. kijk. Die eerste bijen die komen eruit en die maken een cirkel rondom die kast. En die wordt steeds groter, groter, groter. En binnen een uur zijn ze gewend aan een nieuwe locatie. Ja. De bijen dansen, ja, ze maken elkaar duidelijk waar iets bloeit. Dat is ook heel mooi in die wereld van alle sociale media. En die bijen die, die dansen op het raam. Dat is heel mooi om te zien. Die maken een bepaald figuur. En dan weten de zusjes van, hé, hey, we kunnen daar wat lekkers halen. Ik wil heel even kijken hoe het hoed binnenin de ja, eruit ziet. Nou, Pim, die steekt een pijp op. Kijk, gewoon even wat rook in de kast. Even kijken hoe het gaat. Even achter Pim staan, hoor. Want ik vertrouw het helemaal niet. Kijk nou, joh. Het krioelt echt op die... Zie je, Ed? Geweldig, ja, dit. Kijk, er zitten al darren. Aan, er zitten al darren in, Ed. Mannen. Nou, ik denk dat dit volk... Men als Janine, jullie luisteren... Ik denk dat dit volk voor jullie wordt. Er gebeurt niks. Oké, okay, ik ben nog niet gestoken en ik sta er vlak naast. Even weer terug. Ja, ze zijn nu de boel een beetje aan het verkennen, hè? Nou, het is nu vroeg en dan als je een paar uur later zou terugkomen... dan zie je al dat ze met stuifmeel thuiskomen. Dat gaat heel snel en binnen een uur, anderhalf uur hebben ze... De, de bloemen gevonden en uh, ja. is het werk al, al in uh, volle gang. En hoe lang uh, blijven ze dan hier? Meestal twee weken ongeveer, dat hangt van de bloei. Ja. Volgende week wordt het iets mooier weer, dan gaat het ja. vrij snel. Ja. als de laatste bloemen weg zijn, dan valt het bloemblad eraf. En dan kan de bestuiving niet meer plaatsen. En dan kunnen de bijen in principe weg. Dus dat is meestal uh, twee weken heb ik ze van Pim. Hey, zie je die kast van ons? Nee, die doet het goed, hè? Ja. ja. Heb jij de beker al klaarstaan? Ze winnen het, hè? Vroege vogels. De ja, dat volk gaat naar, uh, naar het kapitol. Kom op jongens, doe je best. De liefste bijen zijn voor ons gelukt. Ja, we kijken er naar uit. En we hebben ook al een paar van die pakken hier hangen. Die imkerpakken zijn voor ons gemaakt. En wij gaan binnenkort de bijen verzorgen. Nog sexier dan zo'n waterpak. Samen met Pim. Tot zover de bijen op de tractor. Er was meer bijenactie deze week. De Partij voor de Dieren toverde een klein stukje van de campus van Wageningen Universiteit om tot een bijenreservaat. De universiteit kreeg de bloemen en de bijenhotels natuurlijk niet zomaar cadeau. Met de ongevraagde tuiniersactie vraagt de Partij van de Dieren eh, ook om aandacht voor de mogelijke rol van insecticiden in de achteruitgang van bijen. Rob Buiter zag hoe Esther Ouwehand van de Dierenpartij samen met collega's in Wageningen aan het tuinieren sloeg. Het ziet er gezellig uit, hè? Nou, Esther de Universiteit van Wageningen mag in de handjes knijpen. Wat zie ik hier allemaal staan? Ringen, brem, bijenhotels worden nou opgehangen. En het was hier al zo'n groene campus. Uh, ja, je ziet hier wel uh, wat groene dingen. Maar Wageningen probeert ook te ontkennen dat uh, landbouwgif gevaarlijk is voor bijen. Dus we proberen ze vandaag een beetje bij te scholen. We toveren de campus om tot een mooi bijenreservaat, laten zien... Wat de bij nodig heeft en roepen ze ook op om niet langer te ontkennen dat landbouwgif gevaarlijk is voor bijen. Ik ga even een bijenhotel ophangen. Paar ferme klappen, bordje bijenreservaat gaat uh, de grond in. Komt uh, aarde over het uh, perkje, wat wordt hier gezaaid? Uh, bloemen. Bijenbloemen. Ja, inderdaad. Bijenbloemen gezaaid. En dan als sluitstuk een open brief aan. Uh, voorzitter van het college van bestuur. Ja, die gaan we nu op de deur achterlaten. Alp dijkhuizen. Zodat ze weten waarom we ze hebben getrakteerd op een mooi bijreservaat hier voor de deur. Maar Esther, nou kiezen jullie ervoor om dit een, een soort uh, guerrilla gardening actie te maken. Dus ja. de mensen van de, de universiteit kunnen zelf geen antwoord geven op jullie uh, oproep. Laat mij dan even de advocaat van jullie duivel zijn. Ja. Ik heb niet gehoord dat Wageningen ontkent dat gif een probleem kan zijn. Nee, Wageningen doet onderzoek naar bijensterfte. En als ik alle onafhankelijke onderzoeken lees over bijensterfte... dan worden er inderdaad verschillende problemen genoemd die Wageningen ook erkent: De varoameid, het verlies van bloeiende planten, de monoculturen op in de landbouw. Maar... De andere onderzoeken wijzen voortdurend op het gevaar van neonicotinoïden als uh, bedreiger voor de bij. En Wageningen zegt, nou, wij kunnen het niet uitsluiten, maar, en daar gaan ze wat mij betreft te ver, wij zien geen reden voor een verbod. Die positie hebben ze niet, dus wij willen alle partijen op hun verantwoordelijkheid wijzen, dat doen we bij Bleker. Uh, we helpen ook consumenten en burgers die zich zorgen maken uh, te wijzen op... Eet biologisch, zorg dat je tuin bijvriendelijk is. Maar ook een instituut als Wageningen heeft daarin een rol. Dus we proberen dat vandaag vriendelijk duidelijk te maken. We hebben een prachtig bijenreservaat ingericht en een brief achtergelaten... waarin we ze vragen, kun je het voor je verantwoording nemen... dat een van de factoren onderbelicht blijft omdat jullie zeggen dat het niet nodig zou zijn. Stel dat de politiek inderdaad besluit om die neonicotinoïden uit voorzorg te schrappen zoals jullie vragen. Heb jij dan aanwijzingen dat de alternatieven die de boeren dan ongetwijfeld zullen moeten inzetten... dat die minder schadelijk zijn voor de bijen? Nou, er zijn twee dingen. Die neonicotinoïden, dat is een heel nieuw soort landbouwgif. Als je die nu schrapt, dan zijn de gifmiddelen die overblijven... die werken in elk geval niet op die manier. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de overheid boeren helpt om om te schakelen naar biologisch. Want ook die andere vormen van gif hebben nadelige effecten voor de natuur... Maar sowieso weten we dat het gebruik van landbouwgif op de lange termijn alleen maar schade toebrengt, ook aan de landbouw zelf. Jullie zien een reële toekomst waarbij de wereldvoedselproductie gewoon door kan gaan zonder landbouwgif. Ja, en wij gelukkig niet alleen. Als je de rapporten leest van bijvoorbeeld de voedselrapporteur van de Verenigde Naties, Olivier de Schutter, die zegt ook op lange termijn moet je agro-ecologisch boeren. Omdat op korte termijn het gebruik van landbouwgif wel even efficiënt lijkt. Omdat je dan een aantal insecten waar je last van hebt kunt verdelgen. Maar op lange termijn blijkt dat de productie juist aan te tasten. Dus wees nou verstandig. Zorg nou dat je dat gif weghoudt uit de landbouw. Zodat we met z'n allen ook in de toekomst gezond voedsel. Wil hebben voor ons allemaal. Waarom eh, voeren jullie deze actie bij de universiteit en niet bijvoorbeeld bij het college dat gaat over het toelaten van die bestrijdingsmiddelen, het CTGB? Het CTGB heeft een heel belangrijke rol, dat is, uh, dat is waar, maar die spreken we aan via de staatssecretaris, via Bleker, want het is een uitvoering van zijn beleid eigenlijk. Uh, maar Wageningen heeft ook een belangrijke rol hier, Wageningen Universiteit. Dus we hopen met deze actie, uh, nou ja, ze het hebben geholpen met een bijvriendelijke omgeving. Ik neem aan dat ze daar blij mee zijn. En uh, we hopen de discussie over hun positie uh, in de, het debat over de bijsterft en het landbouwgif hiermee los te maken. En ik hoop dat ik een goede brief terugkrijg van uh, de bestuursvoorzitter. hoorde een musical snuffbox, oftewel de muzikale snuifdoos opus 32... van de Russische componist Anatol Liadov. Weet je dat de imidaclopriet ook een neonicotinoïde is? En dat zeg je alleen maar een beetje. <laughs> We laten horen hoe goed je dat achter elkaar ik kan zeggen. Nog één keer. Neonicotinoïde. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik had er nog niet zo vaak van gehoord uh, van neonicotinoïde. Maar nu wel. Ehm... Um, we gaan naar Marktplaats. Marktplaats, zeggen wij, doe er wat aan. En wij zeggen dat niet alleen, maar ruim 32.000 mensen... hebben inmiddels hun handtekening gezet onder de vroege Vogels petitie tegen de handel in wilde dieren op internet. Maar we richten onze pijlen niet alleen op Marktplaats. Politiek Den Haag komt onder druk van onze petitie ook in beweging. Marktplaats, doe er wat aan. Henk-Jan Ormel van het CDA. Meneer Ormel, heeft u de petitie al getekend tegen de handel in wilde dieren op Marktplaats? Ik vind dat ik als volksvertegenwoordiger geen petities moet tekenen, maar ik ben van harte met de petitie eens. Ik vind dat marktplaatsen maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen. Het kan gewoon niet zo zijn dat je op Marktplaats uh, zeldzame dieren te koop kunt aanbieden... of uh, dieren die bedreigd zijn in onze natuur, egels, slangen, noem maar op, dat, dat moet niet kunnen. Staatssecretaris Bleker, uw partijgenoot die liep vorige week... ik kom eind van de week, dat was vorige week, met een lijst. Ja. Dat heeft u hem al gezien? Was het maar waar. Ik heb jaren geleden al gepleit, en uh, dat gaat dus verder dan Marktplaats... voor een positief lijst van te houden huisdieren. Mede door uw initiatief uh, worden wij in de Kamer... daar ook nog eens met de neus op de feiten gedrukt... En uh, ik zal in ieder geval in het komende debat wat over dierenwelzijn en dierhouderij gehouden wordt, uh, zal ik hier weer aandacht voor vragen. Marktplaats, doe er wat aan. Stientje van Velden over D66. Heeft u de petitie ondertekend? Ik moet zeggen dat ik de geest van de petitie heel sympathiek vind. En als het juridisch mogelijk is, dan vind ik inderdaad dat we daar stappen moeten ondernemen. Het kan niet zo zijn dat je dieren als dingen zo verhandelt, zonder dat daar controle op is, op een goede omgang. Ik vind dat er, dat er nu misstanden zijn die we moeten aanpakken en daar wil ik me voor inzetten. Marktplaats, doe er wat aan. Rick Grashoff, GroenLinks, u heeft natuurlijk wel de petitie ondertekend. Wij hebben die petitie zeer ondertekend en wij steunen hem van harte. Wij? De hele GroenLinks-fractie. Wij vinden dit al langer en wat dat betreft is de petitie ons uit het hart gegrepen. Maar we hebben in 2010 ook al een motie hier uh, ingediend die ook is aangenomen... die de regering oproept om zowel in verband van het CITES-akkoord... als ook hier nationaal te zorgen dat deze handel uh, in beschermde dieren verboden wordt. Marktplaats kan heel makkelijk zeggen, we stoppen hiermee. Het is gewoon een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen... om te zeggen, dat doen we niet meer. Dus die oproep is gewoon mij uit het hart gegrepen. Dat neemt niet weg dat er ook een verantwoordelijkheid ligt van de overheid... daar waar die handel in beschermde diersoorten verboden is... om er ook voor te zorgen dat de internethandel daarvan stopt. Maar er moet eerst duidelijk zijn, welke dieren zijn dat? Hoe snel moet die lijst er komen? Zo snel mogelijk. Dat roepen we al jaren. Ik ga er weer op, uh, uh, op rappelleren, dus ja. ik ga er deze week weer op terugkomen. Ik haal onze eerdere motie weer uit de kast, die expliciet vraagt om een verbod op die internethandel. En ik ga de staatssecretaris vragen of die die nu met spoed wil uitvoeren. Ja, Mark Plas, doe er wat aan. Tjeerd van Dekker, Partij van de Arbeid. De petitie tegen Marktplaats al ondertekend? Uh, dat ga ik te plekken doen. En uh, bovendien heb ik op mijn Facebookpagina ook een oproep gedaan aan al mijn vriendjes. Dat zijn toch 1600 om de petitie te ondertekenen. En dat loopt heel goed. Wat gaat u nu doen met de Partij van de Arbeid? Nou, we gaan denk ik maar eens nadenken over de vraag of we de wet niet zouden kunnen veranderen. Uh, af van die handel op, uh, uh, op het internet, zeker van je marktplaats. Ik heb trouwens ook nog geprobeerd om marktplaats te bereiken en de directie. Om met ze te praten, maar dat is ook echt helemaal onmogelijk op een of andere manier. Dus dan moet ik maar uh, via de Tweede Kamer en dan merken we wel of marktplaats zichzelf meldt. Dat is toch eigenlijk raar? Hè? Nou ja, ze hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en dat doen ze niet. Je hoort ze niet, je ziet ze niet en uh, blijkbaar vindt men het op die manier best, ik niet. Staatssecretaris Bleker hoorde ik vorige week zeggen, ik kom eind deze week, dat is weer meer dan een week geleden, ja. met een lijst. Ja, nou ja, die lijst is er dus nog niet. En vervolgens heeft hij ook nog gezegd... Uh, alles en iedereen mag erop inschrijven en meedoen... en mag zeggen welk dier welk niet. Komt een enquête onder ook onderhouders van dieren? Ja, ook dat. Dus dat gaat het allemaal weer vertragen. En uh, dat is toch wel een beetje de strategie van deze staatssecretaris... om het lang te laten duren. En op het moment dat het uur u nadert... Uh, dat er dan iets van een lichte ingreep plaatsvindt. Maar er moet veel harder worden ingegrepen. En dat is uh, wat we gaan doen hier in de Tweede Kamer. Wanneer moet die lijst er liggen? Nou, die moeten er dus eigenlijk al liggen. Maar laten we redelijk zijn, we geven hem nog een week. En als dat niet zo is, dan, uh, dan gaan we of een debat aanvragen. In ieder geval gaan we een voorstel doen om, om te kijken of wij wettelijk iets kunnen regelen. Als laatste hoorden u Tjert van Dekker van de PvdA. Nou, het tekenen van de petitie, het kan nog steeds. Heeft u het nog niet gedaan, doe het dan vooral. Elke stem telt, om er maar eens even een cliché tegen aan te gooien. Zet uw handtekening tegen de handel in wilde dieren op marktplaats. Ga naar vroegevogels.vara.nl. En ook als u bent tegen neonicotinoïden... kunt u ook op de site alle informatie daarover vinden. Wij bladeren ondertussen ja. even door dat kookboek... wat we straks gaan bespreken, het insectenkookboek... Een enorm dik boek hier. Bugs, balls, met meelvormen. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. O -V -T. Ik heb mijn hart op Katendrecht gevoegen. Rechtstreeks vanuit Rotterdam het verhaal over de wijk Katendrecht. Overlast, wie zegt dat? De oude vandaag die zelf gehoord hebben. En natuurlijk Toco van Dis over Sumatra. Sumatra was in mijn jeugd een eiland van beladen verhalen. OVT, Radio 1, straks om tien uur. Het nieuws van alle kanten.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 Robeco, de investment engineers. Dit is Radio 1.